Meenten gasten, voor u zijn de volgende afkondigingen voor de, van de kerkenraad dat op zondag 29 oktober gaat hier in Valburg om 10 uur en om half 7 dominee C. Stelwagen voor. Morgenavond spreekt dominee D. Sadok uit Israël over de trouw van God aan Israël in veranderende tijd. De lezing begint om half 8 en vindt plaats in het verenigingsgebouw. Vanaf 7 uur bent u hartelijk welkom. Er wordt dan gecollecteerd voor de Stichting Messias Beleidende Joden. In verband met deze lezing is er geen categorisatie. De catechisanten van 16 jaar en ouder worden morgenavond verwacht bij de lezing van dominee Sadok. En dominee Van Leeuwen moet op advies van de dokter enige tijd rust houden. Om die reden gaat ook vanavond proponent van Asselt voor. Er zijn verder drie collecten. De eerste is bestemd voor de gereformeerde zendingsbond. De tweede voor het kerkbeheer. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats. Tot zover de afkondiging. Laten wij nu deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting staat... In de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen, de werken zijn er handen. Amen. Kom, gemeente, laat ons zingen van Psalm 88, en daarvan... Het tweede vers. Mijn ziel der tegenheden zat, wordt moedeloos, wil mij begeven. En wat er verder volgt in Psalm 88 vers 2. We stellen ons ook op deze morgen onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. En wij zingen dan van Psalm 38, het zesde vers. Ben door uw wet te schenden, krom van lende. En wat verder volgt in Psalm 38, vers 6. Toen sprak God al deze woorden zeggende. Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte landt.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 Dat uw naasten is en al het volk zag de donderen en de bliksemen en het geluid der bezuinende rokende berg en toen het volk zulk zag, weken zij af en stonden van verre. De voor deze morgen kunt u vinden in Johannes 16. Johannes 16, de versen 16 tot en met 33. Johannes 16 vanaf Het zestiende vers, daar klinkt Gods woord als volgt. Een kleine tijd en gij zult mij niet zien. En wederom een kleine tijd en gij zult mij zien. Want ik ga heen tot de Vader. Sommigen dan uit zijn discipelen zeiden tot elkaar. Wat is dit dat hij tot ons zegt? Een kleine tijd en gij zult mij niet zien. En wederom een kleine tijd en gij zult mij zien. En want ik ga heen tot de Vader. Ze zeiden dan, wat is het dat hij zegt een kleine tijd? Wij weten niet wat hij zegt. Jezus dan bekende dat zij hem wilden vragen en zeide tot hen. Vraagt gij daar van onder elkaar dat ik gezegd heb een kleine tijd en gij zult mij niet zien. En wederom een kleine tijd en gij zult mij zien. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Dat gij zult schrijven. En klagelijk wenen, maar de wereld zal zich verblijden. En gij zult bedroefd zijn. Maar uw droefheid, uw droefheid zal tot blijdschap worden. Een vrouw wanneer ze baard heeft, droefheid. Terwijl haar uren gekomen is. Maar wanneer zij het kinderke gebaard heeft. Zo gedenkt zij de benauwdheid niet meer. Om de blijdschap dat de mens ter wereld geboren is. En gij dan hebt nu wel droefheid, maar ik zal u weder omzien. En uw hart zal zich verblijden en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. En in die dag zult gij mij niets vragen. Voorwaar voorwaar ik zeg u al wat gij de vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Tot nog toe hebt gij niet gebeden in mijn naam, bid, en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. Deze dingen heb ik door gelijkenissen tot u gesproken, maar de uren komt dat ik niet meer door gelijkenissen tot u spreken zal, maar uw vrijheid van de vader zal verkondigen. In die dag zult gij je mijn naam bidden en ik zeg u niet dat ik de vader voor u bidden zal. Want de vader zelf heeft u lief. Terwijl gij mij lief gehad hebt en hebt geloofd dat ik van God ben uitgegaan. Ik ben van de vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen. Wederom verlaat ik de wereld en ga heen. Tot de Vader. Zijn discipelen zeiden tot hem. Zie nu spreek, gij vrij uit en zegt geen gelijkenis. Nu weten wij dat gij alle dingen weet en gij hebt niet van nodig dat u iemand vraagt. Hierom geloven wij dat gij van God uitgegaan zijt. Jezus antwoordde hun. Gelooft gij nu?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 In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Tot zover de schriftlezing. Laten wij nu de heren bidden om de bediening van zijn heilige geest in de prediking van het woord. Laat ons de heren bidden. O Heer, leen ons op deze morgen een toegenegen oren. Als de vanmorgen van de oprechtheid en de schoonheid en de lengte van ons gebed af moet hangen, dan, dan worden we nu al zeer ontmoedigd. Want wij weten van nature niet wat te bidden en wij weten ook niet... Te bidden gelijk het behoort. Het ontbreekt ons aan inhoud en het gebreekt ons aan de gestalte. Maar uw woord houdt ons op vele plaatsen toch voor. Dat de vrijmoedigheid die de gelovigen hebben niet ligt. In hun lippen maar in uw oren. Het gij zij de grote horde der gebeden. En dat dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben. Dat indien wij iets bidden, overeenkomstig zijn wil, dat gij het verhoort. En geef dan op deze morgen dat wij, met enkel of mocht het zijn met velen, ons mogen verenigen. Niet alleen met elkaar in het gebed, maar dat wij ons mogen verenigen. Met uw wil. Want heren dat. Dat is nou juist ook zo moeilijk. Om ons te verenigen met uw wil. Als het blijkt dat uw wil over ons leven zo anders is dan we zelf vaak denken. Als het blijkt dat uw wil in de wereldgeschiedenis zo anders dan we mensen ooit hadden kunnen berekenen. Hier de discipelen en hier nu ook wij. Uw wil gaat dwars tegen ons vlees in. Uw denken overstijgt al onze gedachten. En uw wijsheid doet al onze dwaasheid verdampen. En daarom smeken wij Heere, dat wij ons vanmorgen restloos over geven aan uw heilige wil. En dat u ook op dit uur uw eer opeist in onze harten. En dat u uw heilige geest geeft in gebed en in prediking en zingen. En in alle opzichten dit samen zijn maakt tot een dienst der ere van u. En dat alles wat uit de stof opreist zal juichen tot uw eer. Want zo liggen we er vanmorgen bij. Armoeig in onszelf. Bij de pakken neer. Maar gij geeft troost. En gij verspreidt troost in zondaars harten. En zou u dat ook deze morgen willen doen. Ja dan gaan we alweer. Dan vragen wij of u dat wil doen. Maar u wordt getuigd ervan. Dat u dat wil doen. Ondanks onze onwilligheid. Ondanks onze tegenstand. Wij smeken u op deze morgen dat uw heilige geest zo rijkelijk uitgiet dat u ons van stap tot stap leidt door uw woord. Dat we niet los van uw hand de stappen durven te zetten in de prediking en in deze dienst. Maar dat u ons voorgehaalt met uw Heillicht en dat u helderheid geeft en gemak. Want als u meekomt dan is het ook makkelijk. En dat u geeft dat uw woord mag zijn als een stem te tijd gesproken tot deze en geen. Een stem van vertroosting. Hier uw afscheidswoorden aan uw discipelen. Dat u die woorden zo nieuw maakt voor mensen mens hier vanmorgen in Valburg. Dat uw stem erin mogen vernemen. Die stem die persoonlijk gericht is tot zondaren. Want wij verdienen niet dat u dat ons spreekt. En wij beseffen niet welke voorrecht het is dat we vanmorgen hier in dit gebouw samen mogen zijn met de opengeslagen Bijbel. En dat u de psalmen ook op de lippen legt. Die eeuwenoude liederen van uw kerk. Bewaar ons dat het alleen en samen zijn zal zijn alleen bestaande in woorden. Dat het niet alleen in woorden is, maar ook in kracht en in de betoning van uw heilige geest. En dat u ons hier volgaat, zoals u... Overal op de wereld uw goddelijke gang gaat door de menselijke geslacht en allerlei volkeren plaats. en plaatsen. We dragen aan u op, Heer, ook als morgenavond hier dominee Sadok op te spreken over uw werk Heer, de dag, waar u op hem en het hele Joodse volk en de natie die daar is in Israël wil oheren, ook hen genadig zijn. En dat we samen eens daar mogen staan, dat wij de Joodse mannen de slip mogen trekken van zijn jas, om hem te vragen, om te hongeren naar meer kennis van die Messias. Breng uw oude volk toch tot de erkentenis van uw Messiaschap. Dat we samen in een paar schouder daar mogen staan, straks. En geef ook in de Kerk van Nederland een verlevendiging van het verlangen. Dat u werkt onder alle volkeren, maar ook naar uw belofte onder Israël. En dat u harten samenbindt waar de harten nu zo uiteen gaan. Waar de harten nu zo uiteen gaan in vijandschap, in misverstanden. Dat u ze bijeen brengt in die ene naam die daar is tot de vereniging waar de middelmuur des afscheidsels gebroken ligt waar samen aanbeden wordt we dragen u op hele heel de kerk overal wereldwijd waar u door de wonderen al uw gemeente bijeen vergaderd hebt op vele plekken in onmogelijke situaties in kelders, op zolders, in huisgezinnen In Iran, in Irak, in plekken van oorlog, in plekken van overheersende boze machten, boeddhisme, communisme, taoïsme en allerlei vreemde menselijke vinsels, Dat u daar dwars doorheen werkt op uw eer aan en dat u ook aan ons zou gedenken op deze morgen hier in deze cultuur, de westerse cultuur waarin de duivel regeert. Wij smeken u heren dat u over het rond der aarde uw kerk bijeenbrengt onder die ene herder en dat u ook hier in alle verwarring van deze moderne tijd en het grote afval die ook West-Europa plaagt dat u ons hier in een grote mate de geest geeft. Want u hebt de geest niet met mate. Mochten wij die zalving van u deelachtig worden. En daarin mogen delen om helderheid op dat u de nevels op doet klaren. En zo bidden we ook hier voor deze kleine gemeente. Na de maatstaf van vervolgd China is het een grote gemeente. Maar voor de begrippen van ons land. U weet alle dingen. Zijn we klein en eenzaam, dan ziet de duivel in ons een prooi. U weet de moeite, u weet het verdriet, u kent de strijd en u weet ook wat van uw maaksel zal zijn te wachten. Heren, als u een werk begonnen heeft, dan zult gij het toch ook volenden. En zo dragen we deze gemeente aan u op, dat we ook op deze zondag de troostwoorden van u mogen ontvangen. Om te mogen volharden. Om ook wakker te worden gemaakt uit de slaap van de dood die misschien wel geslapen wordt. Ook hier in het midden van de gemeente. Dat te midden van al uw werken daar ook zondaren zijn. Die zondag in, zondag uit. De kerk binnengaan en uitgaan. Onveranderd, onbekeerd, geestelijk dood. Wat een moedbenemende gedachte. Wat een moeilijke gedachte heren dat ook het soms ploeg op de rots is en de voorgangers die komen van week tot week om het evangelie te preken en wijst u maar aan heren waar het bij ons dan ook in de prediking aan schort maar hoe moet het toch heren. Als we zien op uw grootheid en heerlijkheid dat u dat bent in de hemel en het lam staande als geslacht en de ruimte in u zin. Dan zou er geen mens verloren hoeven te gaan omdat er zo'n onuitsprekelijke heerlijkheid in u is. Een overvloed van een fontein tegen de zonde en dat u dan ook hier op deze dag dat uitwerkt. En we bidden in het bijzonder ook op deze morgen voor. De kerkenraad en ook voor dominee van Leeuwen. Geef dat in alle omstandigheden deze mannen door U gebruik mogen worden. Ook voor uw gemeente als gave tot der mensen troost. Want u geeft de ambten allereerst tot troost. Om het evangelie toch te brengen. Om de evangelie te brengen. In het diakenamt, in het ouderlinge en in het voorgangersamt. Om hier te leren als een ouderling. Een oudste door gestelt, Zegen dan ook dominee van Leeuwen. en nu hij. Mag en moet rusten. Geef dat hij zich mag kwijtraken aan u in al. De moeite in al zijn verdriet. Dat u zijn enige troost bent in leven en sterven. Dat hij het mag gevoelen dat. U zo'n grote God bent dat u hem ook ten diepste ook niet nodig hebt. Maar dat u zo graag gebruik maakt van zwakke, gestorvene middelen. Mensen, kinderen die zelf niet meer voor elkaar kunnen krijgen. En breng hem op uw tijd en naar uw raad dan ook weer op de kansel. In de bediening. Denk ook zijn vrouw. En ook zijn kinderen en familie. Dat in de moeite er ook liefde zal zijn en bezoek waar nodig. En dat u geeft heren, dat, dat u ook door de mensen heen uw troost ook geeft. Wil deze gemeente schenken een heilige rust... De duivel gaat de keer, schiet zijn pijlen af. Maar mochten wij vanmorgen door uw woord op onze plek worden gebracht om goede moed te hebben. Omdat hier wel de verliezen zijn, maar dat daarbij u de overwinning ligt. Zo smeken wij u vanmorgen om vele dingen die wij. Geen van allen hebben verdiend dat u naar ons horen zal. Maar omdat u een horder bent, dan gebeden hebben we verwachting van u luisteren, van u horen. En wij smeken u, Heere God, dat u het doet om de zoon van uw liefde. En dat u op deze morgen uw Christus verheerlijkt in harten, In de harten van uw kinderen. Maar ook, Heere, dat u heerlijk zal worden en troostrijk voor een onverschillige jongen of meisje. Die u niet wil, want wij willen u niet. Maar dat uw gewilligheid de onwil van de zondaar overwint. En dat uw liefde tot de zondaar sterker zal blijken dan de liefde van de zondaar of zondares tot het kwaad. Om, om uw grote naam bidden we dit. In de naam van u, o Heerde Jezus Christus. Omdat gij het hebt gezegd. Zingen wij van Psalm 68 het eerste en het negende De Heere zal opstaan tot de strijd Hij zal zijn haters wijd en zijt, En ook het negende Gods wagens boven het luchtig zwerks zijn tien en tien maal duizend sterk Het eerste en het negende van Psalm 68 en dan zijn er nogmaals drie collecten. De eerste voor de gereformeerde zendingsbond, de tweede voor het kerkbeheer en de derde bij de uitgang is voor de instandhouding van de predikantsplaats van harte in uw milddadigheid aanbevolen.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 vrede in Christus, twee verkondigingen de oorlog voorzegt en de overwinning reeds verkregen de oorlog voorzegt en de overwinning reeds verkregen het zijn afscheidswoorden van de Heer Jezus Christus aan zijn discipelen in deze hoofdstukken Namelijk het 16e hoofdstuk. Krijgen de discipelen vlak voor het heengaan van de Heer Jezus Christus om te gaan lijden en sterven afscheidsworden mee. En als ergens woorden van een mens worden opgezogen en op de komma nauwkeurig op de voet worden gevolgd, dan zijn het wel de laatste woorden hier ook, de laatste woorden. Het mocht al hun aandacht vragen het mag ook vanmorgen al onze aandacht vragen. Als de Heer Jezus hier in het lichaam zijn laatste woorden in het lichaam hier op aarde spreekt tot zijn discipelen. Straks zal Hij zijn een herder als zonder schapen. Ze zullen verstrooid worden, alle kanten zullen ze opvliegen. En dat is een opmerkelijk beeld, want altijd is het toch zo dat in de Bijbel we tegenkomen van schapen die de weg kwijt zijn, die de kudde kwijt zijn. Maar hier gaat het heen, dat daar straks een herder staat, ziels alleen zonder schapen. Het wordt voorzegd, de discipelen geloven het niet. En het lijkt in deze hoofdstukken elke keer erop dat de discipelen... Lijken te begrijpen wat, waar het nou over gaat, maar het zal blijken dat ze uiteindelijk er nog heel weinig van begrepen hebben. En op dit speciale moment, dit speciale moment van de laatste woorden, spreekt de Heer Jezus eerlijk. Dat zien we ook vaak in de menselijke levens, als mensen op het laatst zijn, op een sterfbed, dan, dan worden mensen vaak heel eerlijk, dan... Ja, dan moeten soms dingen nog rechtgezet worden. Nou, dat hoeft de heer Jezus hier niet te doen. Maar hij wordt wel heel eerlijk. En hij begint te zeggen, in de wereld zult gij verdrukkingen hebben. Dat is de taal van de Bijbel. Ook de taal die Gods kinderen ook hier in Valburg zullen leren verstaan. De ene in meerdere, de andere in mindere mate. Maar toch, niemand kan vreemd blijven in, een, in dit leven. Als het geloof wordt geoefend, als er omgang is met de Heer Jezus Christus van verdrukking. Al de apostelen hebben daar duidelijk getuigenis van gegeven. Dat er momenten zullen komen in het leven van de gelovigen dat er sprake zal zijn van verdrukking of vervolging. De Heer Jezus heeft al in de Bergrede gezegd. En ze zelf zalig gesproken, diegenen zalig zijn degenen die vervolgd worden om de gerechtigheid willen. om de gerechtigheid die van mij is, die vervolgd worden om mijn naam. En apostel Paulus heeft ook gezegd in de tweede Timotheusbrief dat het ook alle, alle zullen die god leven willen in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Ook de apostel Peter schrijft in het vierde hoofdstuk van zijn eerste brief dat zij zich niet vreemd moeten houden. Geliefde houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking, want dat kan heet zijn, verdrukking. Alsof u iets vreemds overkomt, want het is niet vreemd. Dit is de regel van het geloof van de Bijbel. Dat ook wanneer u waarlijk gelooft, dat dan de vervolging een Haast vanzelfsprekend en logisch gevolg moet zijn van uw getuigenis. Paulus schrijft het ook nog aan de Tessaloniërs, op dat niemand bewogen wordt, schrijft hij, in deze verdrukkingen, want Gij weet zelf dat Gij daartoe, dat wij daartoe gesteld zijn. Dus als wij vanmorgen spreken over verdrukking, dan is dat een zaak waartoe wij gesteld zijn, verdrukking. Het is dus een soort regel, een soort het is een gewone gang van de gelovigen. Peter zegt, het moet onze verbazing niet schetsen als we vervolging en verdrukking ontmoeten. In de wereld. Dat is wel belangrijk. In de wereld. Zult ga je verdrukking hebben. Wat is dat, de wereld? Soms in de kerk gebruiken we het woordje wereld om daarmee aan te duiden. Dat is die wereld, de wereldse mensen, werelds leven. Van, ...van kermis en circus en televisie en, en, en media en al die dingen meer. Dat is de wereld. Het apostel Johannes gebruikt dat woordje wereld eigenlijk in een veel algemenere zin... ...om die hele zondige wereld aan te duiden. Die wereld die God toch lief gehad, Waarvoor hij ook zijn enige zoon gegeven heeft. Omdat in ieder die gelooft, weet u wel, die wereld die zo zondig is... Dat, dat, dat God zijn zo moet geven aan het kruis. Die wereld waarvan het lam gods daar ging om de zonde weg te nemen. Die wereld waarvan Johannes schrijft in het eerste hoofdstuk dat die gemaakt is door hem. Maar de wereld heeft hem niet gekend. Dat is die wereld. Die van God vervreemde wereld. En tegelijkertijd moeten we ook zeggen... Het is niet de wereld als het ware alleen buiten de kerk, dat ook, maar ook het is tegelijkertijd de Godsdienstige wereld, de wereld die op gespannen voet staat met Christus en die de Heere Jezus en de Vader nog liefheeft, lief heeft. Die wereld. Wij hebben hem niet gekend. De wereld heeft hem niet gekend. En wij zijn uit de wereld. De wereld. De wereld haat mij, zegt Christus. De wereld haat mij. Omdat ik van haar werken getuig dat zij boos zijn. Daarom haat de wereld mij. En de wereld heeft een overste, een koning, een aanvoerder, de boze. Ook nu nog. De overste van deze wereld, dat is de duivel. Die voert die hele zondige wereld aan, in slechtheid. Zoals de heilige geest Gods kinderen inspireert, inspireert, blaast de duivel in. Deze hele wereld. En samen is het één groot stelsel van boosheid en kwaadheid. En zo wordt duidelijk in ook dit hele Bijbelboek, ook in de brieven van Johannes en in de openbaring aan Johannes, dat er een... Enorme scheiding ligt tussen de wereld, zojuist beschreven, en het Rijk van Christus. Tussen die kinderen van de duivel, de aardsleugenaar van de beginnen, en de kinderen van God. Een scheiding, een onoverbrugbaar ook verschil. Wat wordt onderstreept door termen als donker en licht. De wereld heeft de duisternis liever gehad dan het licht. Het wordt geschilderd met woorden als haat. Die hoort bij het rijk van de duisternis. En liefde die hoort bij het rijk van Christus. En heeft alles te maken met dat die kinderen van God, die kennen Christus. En die hebben hem erkend en gekend. En ze hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En de wereld heeft hem niet gekend. Een onoverbrugbaar verschil. En daarom, daarom moet er ook een scheiding liggen tussen de wereld en de discipelen. Het is een onverenigbaar verschil. En dat, dat brengt ons vanmorgen tot de vraag, hoe zit dat eigenlijk bij, bij ons... Kennen wij in ons leven dat verschil? Ervaren wij daarom in ons leven ook die verdrukking, die vervolging? Als de Heer Jezus in het hoofdstuk wat hierop volgt, bidt voor zijn discipelen, dan bidt Hij voor zijn discipelen als mensen getrokken. Uit de wereld. Zij leefde voorheen ook in de wereld. Daarom kan een gelovig mens ook nooit boven de wereld staan. Maar is iemand uit de wereld. Getrokken. Godsdienstig, kerkelijk of niet. Dat maakt niet uit. Het is allemaal. Het ligt allemaal, schrijft ook Johannes in één van zijn brieven. Deze hele wereld, zegt hij, ligt in het boze. Binnen en buiten de kerk van nature. Maar zij zijn uit de wereld. Ik heb ze me toegeeigend, bidden Heer Jezus, in dat hoge priesterlijk gebed. Dus er is een verandering gekomen in hun leven, waardoor er dus in hun leven een scheiding is gevallen. Waarom ook vroeger de mensen zeiden wel, als iemand bekeerd werd, als was het al, alleen al maar in een aanvankelijke zin, de brug naar de wereld is opgehaald. Je kan niet meer terug. Je wenst ook niet meer terug te gaan. De brug naar de wereld is opgehaald. Er is een kloof gevallen. Nou dat. Kent u dat? Dat dat verschil gevallen is. En dat er een spanning is. Nee. Niet dat u op het punt staat dat u bijna in de gevangenis gegooid wordt. Misschien niet in het punt dat wij vanmorgen met elkaar in een schelkerk hoeven te zitten. Maar toch wel in die zin. Van die spanning, op zijn minst die er in ons is tussen de wereld en het rijk van Christus. Waartoe wij dan behoren. Behoort u daartoe? Dan ligt er een spanning, een tegenstelling. Als vanzelf. Dan hoeven wij ook die tegenstelling niet te maken. Van nou, nou, nou zal ik niet meer met de wereld doen. En nou, hoef ik dat, nou, nou mag ik dat niet meer doen. Dat gaat vanzelf. Die strijd. Kan niet meer zo makkelijk. Het gaat gewoon niet zo meer met de wereld. En de wereld wil met mij ook niet meer. Die wereldse vrienden van toen. Mijn familie. Of zelfs dichterbij. Die wereldse kerkgangers. Haat. Strijd. En Jezus zegt, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Dat is een heftig woord, toch? Haten. Dat gebeurt. Hoe meer, hoe meer Christus in ons leven aan de dag treedt. Als onze enige alvast en rots in de branding. Hoe meer hij schittert als het ene fundament van ons leven. Hoe meer. Hoe meer de haat van de wereld aan de dag treedt. De jaloezie en de afgunst misschien. De spot en de night. En misschien tekent het wel de kerk van Nederland dat de kerk vandaag zo aangepast is aan de wereld. Dat wij helemaal niks meer ervaren van die tegenstelling. Mooi hoor dat je naar de kerk gaat. Mooi hoor dat jullie kerk zijn. Goed hoor. Goed hoor. We zijn zo'n fijn aangepast gebeuren. Dat we, dat omdat Christus niet in ons aan de dag treedt. Want als dat licht van Christus in ons aan de dag treedt. Dan, dan, dan bedekt de wereld zich. Want hij wil niet dat dat licht, de duisternis, verlicht. En dan komen we op die verdrukking. Die daar een gevolg van is. Een soort haast logisch en vanzelfsprekend gevolg. Dat is natuurlijk wel wat anders. Dat wij ons zo opstellen bijvoorbeeld in onze buurt of in onze kerk. Dat mensen vanwege ons karakter of nare trekken in ons boos worden. En dat wij zeggen, ja zie je, dat is de vijandschap. Nee, zo werkt het natuurlijk niet. Dat is er ook. Ook in ons kinderen blijft dat ook vaak over. Dat er... En dat er heel veel dingen zijn natuurlijk die gewoon niet mooi zijn aan ons. En dat de wereld zich daar natuurlijk aan ergert. En dat is ook begrijpelijk. Maar omdat het licht van Christus. Christus zegt ze hebben. Ze hebben u gehaald maar ze hebben mij eerst gehaald. De haat tegen de zoon van God. En daarom die verdrukking. Binnen of buiten de kerk. Um, Het woord wat de apostel gebruikt voor verdrukking, dat is hetzelfde woord wat, wat we ook hebben gelezen over die um, vrouw in vers 21. Wanneer ze baard heeft droefheid. De wel haar uren gekomen is, maar wanneer zij het kind gebaard heeft, zo gedenkt zij de benauwdheid niet meer. De benauwdheid. Nou, dat, dat kunnen we de een wat beter misschien uit ervaring ervaringen de ander wat minder misschien, maar dat kunnen we ons voorstellen. Een bevalling. Wat een benauwdheid, wat een verdrukking. Nou, dat woord gebruikt apostel. Het, eigenlijk is het niet om door te komen. Benauwdheid. En Luther. Die vertaalt dit woord, verdrukking, in zijn vertaling in Duits, met angst. Komt er ook nog bij kijken. Dat is ook een aspect van die verdrukking. Want wij weten uit de kerkgeschiedenis en wij weten ook uit onze dag, um, in de vervolgde kerk in de wereld, dat het heel ver kan gaan, de haat van de wereld. Als wij toch lezen hoe dat gaat in de vervolgde kerk in China of Iran. Dat christenen worden vermoord. Daadwerkelijk. Worden gemarteld, Of hoe mensen nu, op dit moment, nu wij hier zo gerust zitten hier. Ergens misschien in Noord-Korea. In de angst zitten. Misschien rillend van de angst met een bijbeltje bij je Dat is het gevolg van. Want Christus is in u. De, de wereld hoort bij de boze. En deze wereld die verdrukt. En die wereld is er op uit om, om, om, om, om u te ontmoedigen tot op de bodem. Die verdrukking krijgt als resultaat dat u zich eenzaam voelt. En ook alleen komt te staan. U bent bang. Het is de macht van het getal ook, want u bent uh, met weinig en de wereld is altijd met zoveel en dat zal ook altijd wel een beetje zo blijven te zijn, dat de wereld in de meerderheid schijnt te zijn. Het, is, het wordt ervaren, ook door de gelovigen, die verdrukking als een beproeving, een smeltkroes in de hitte van de verdrukking. Het kan een ontzaglijk heet zijn. Spot, laster, ze praten over u. Ze praten niet meer met u. Of ze praten nog wel met u. Maar ze zeggen ik wil niet meer over die dingen praten. Verdrukking. Wat wij in. Zeg maar een lichte variant in Nederland ervaren. Dat, dat, dat wordt echt ervaren natuurlijk. Wanneer de geloofsoefening levend is. En als wij een omgang hebben met de Heer Jezus Christus. Dan wordt het ervaren. Hoewel we misschien niet in de gevangenis. ...worden geworpen. In de wereld zult gij verdrukking hebben. In de wereld betekent dat niet alleen de plek op deze aarde... ...maar betekent als het ware ook nog een tijdsduur die daarmee wordt aangegeven. En met andere woorden, in deze wereld zult u verdrukking hebben... Maar er is ook, o christen, een toekomende wereld. Maar in deze tijdsduur, in deze wereld, zult u verdrukking hebben. Dat is de regel van het geloof. Dat zegt de Heer Jezus. En de gelovige, die zinkt er soms in neer. In de moedeloosheid, vanwege al die dingen. Bij de pakken neer. Uh, u zinkt en u voelt alleen maar verliezen. Slagen die u moet incasseren. En mensen spreken u moed in en zeggen... Niet bij de pakken neerzitten. Kom op. Houd de moed op. Maar al die woorden die goed bedoeld kunnen zijn. Helpen u geen steek verder. En weer een ander die, die zegt iets wat echt waar is. Die zegt u moet niet op de omstandigheden zien. U moet niet op de omstandigheden zien. Maar hoe kan dat nou? Wie slaagt er nou in om niet op de omstandigheden te zien. Als ze overal bij je om de hoek komen kijken. Hier een slag en daar een moeite. Overal omstandigheden die u ik. Maar hoor. We komen op het tweede. De overwinning. Reeds verkregen. De meester zelf, de meester zelf gaat spreken in dit woord. Al de troost van mensen naar de achtergrond van morgen. Hoe waar en goed bedoeld het ook kan zijn, maar hier gaat hij zelf spreken. Zo kan het soms zijn, in de moeite gezeten, dan komt er een mens op bezoek en die zegt dingen die ook nog waar zijn... En niet op de omstandigheden. En houd de moed er toch op joh. En er zijn toch vele beloften in het woord. En het kan allemaal waar wezen maar. Je voelt bij jezelf. Ze begrijpen het niet. Ze zien de omvang en de nood. Waarin ik zit niet. En ik krijg bijna het gevoel van deze mensen. Dat ik me bijna moet gaan schamen. En dat ik een superchristen moet zijn. Maar ik ben het niet. Maar de meester zelf weten het wel. Hij weet wel hoe zwak van moed en hoe klein wij zijn van krachten. En daarom staat ook in dit vers wat de Heerde Jezus heeft gesproken. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goed en moed. Maar, het woordje maar, dat geeft een tegenstelling aan. Want als er iets tegengesteld is, is het natuurlijk wel om moed te hebben... In omstandigheden van verdrukking. Dat kan eigenlijk niet. Moet past helemaal niet bij zo'n situatie. Die verdrukking is immers zeer moedbenemend. Want die verdrukking kappt al onze mogelijkheden af. Het verduistert uw toekomst. Het tempert uw verwachting. En het wakkert alleen maar de aanvechting aan. En het werkt in eerste instantie ook nog, en dat is misschien wel tot onze schande wat we ook nog moeten toegeven als we dit ervaren. Het werkt in eerste instantie vaak ook nog eens eh, afstand en vervreemding van de Heer Jezus Christus uit. Dat ook nog eens. Daarom spreekt de Heer Jezus ook over die verstrooide schapen. De grote verdrukking komt in het leven van Hem en zijn discipelen. En weg zijn ze. Daar wordt opstand geboren, en één voor één, los van de Heer Jezus Christus zijn Gods kinderen echt een hele makkelijke prooi voor de duivel. Denk aan Petrus, en denk ook aan Judas, die heeft het verloren. En Petrus. Ja, Peters ook, die leed ook alleen maar verlies. Heb moed. Dat zegt hij omdat hij wel weet. Dat in die omstandigheden u toch wel bij de pakken neer gaat zitten. En u toch wel in moedeloosheid verzinkt. Moedeloos omdat u toch wel ziet op de omstandigheden. Hoe kan het ook anders? En in het leven van de gelovigen zijn er momenten dat je niet anders kan dan alleen maar zien op de omstandigheden. Omdat je geen ander zicht hebt. Maar ik heb de wereld overwonnen. En daar ligt het in. Moedeloos zijn, wat we vaak zijn als gelovigen. Wat zelfs de discipelen dus dreigt. Dat, dat, dat is omdat we die wetenschap negeren of vergeten of niet geloven dat de wereld overwonnen is al En hij zegt hier, ik wil dat in jullie gevonden wordt wat zo tegengesteld is aan jullie omstandigheden. Ik wil dat in jullie moed leeft. Ik wil dat in jullie hart de blijdschap is. Kalmte. En dat zo jullie hele, hele houding, jullie hele verwachting, tegengesteld is aan de toestand waarin jullie zijn. Dat is het evangelie. Van een tegengestelde koning. En tegengestelde discipelen. Met tegengestelde gevoelens moet. En neem daarvoor, dat is wat hij voorschrijft. Neem daarvoor nou eens geen redenen uit uzelf. Dat moet u nou niet doen. Maar dan gaat het juist mis. Neem geen redenen uit uzelf. En zie niet op de omstandigheden, maar neem redenen uit mij Hebt goede moed, want ik, want ik. Als er iets moedgevend is in de allerzwartste omstandigheden van het leven, dan is het niet een zaak, maar dan is het deze persoon van de Heer Jezus Christus. Eerder zaten ze in een bootje, weet u het nog. De storm stak op. Stormwind, dus ze dreigden om te komen in de moeite, in de grote golven. Peter en Johannes stonden, de dek te de hozen en ze riep het uit. En opeens wandelt daar hij op de zee. En in de grote schrik van wat ze zien, spreekt hij deze woorden weest wel gemoed. In de storm en in de verdrukking is er maar één troost, en dat is Hij zelf. Eén blik op Jezus en de storm bedaard. moet. Want de wereld de wereld, die, de wereld die precies de oorzaak is van uw verdrukking en uw moeite en verdriet, die heb ik al overwonnen. Zo vertelt de Heer Jezus aan zijn discipelen hier dat geheim. Ik heb de overste van de wereld overwonnen. En Jezus zegt het nu zelf. Mensen kunnen makkelijk praten. En dit is een les. Die ontvangen wordt door het geloof. Want de ervaring van al die verdrukkingen is juist verliezen lijden. Die heilige krijg. Die oorlog die er woedt vanaf het begin. Tussen het slangen en het vrouwenzaad. Dat wij die dreigen te verliezen. Persoonlijk. Maar ook in de kerk van Nederland. Of in uw gezin. Waar misschien kinderen niet meer naar de kerk gaan. En waar u beneden de moed zit. verliezen. Ik heb de wereld overwonnen. En ook de overste der wereld. Als dan ook de Heer Jezus in Johannes 12 zegt. De uur is gekomen. Dat de overste der wereld geoordeeld wordt. Overwonnen. De leeuw uit Juda stam, Het lam. Staande als geslacht. Jaren terug. Moet u eens indenken. Zaten hier in dit kerkje. Kinderen van God. Net zo bestreden. Als u misschien nu bent. Met net zulke verliezen. Net zulke slagen. En nu. Zijn ze boven en wuiven ze daar met een palmtak. Hoe overwinnen? Johannes schrijft in zijn brief. Aan al de gelovigen. Er zijn verschillende trappen in het geestelijk leven. Er zijn zuigelingen. Kinderen, jongelingen, vaders. Maar aan alles schrijft Johannes. Ik schrijf u dat uw zonden vergeven zijn. Jongelingen, gij hebt de boze overwonnen. En zo zeggen wij vanmorgen. Al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Ons geloof. Want buiten de geloofsoefening, buiten... Die momenten dat wij dus daadwerkelijk geloven, leiden we voor onze gewaarwording alleen maar verliezen. Wie is het dan, zei Johannes, die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus is de Zoon God? Wat een overwinning, het zien op Jezus. Wat een overwinning. Nu in de strijd, nu in de oorlog, nu in de verliezen. Johannes krijgt de gezicht en neemt ons mee. Ze staan daar in hun klederen. Ze hebben hun klederen wit gewassen in het bloed van het lam. Wie zijn deze? Weet u het? Wie zijn deze? Deze zijn het. Die uit de grote verdrukking komen. De tranen, die staan nog dik, dik in hun ogen, als ze aankomen thuis. Maar nu, in dit gezicht wat zoveel troost bevat, ziet Johannes ze staan. In witte klederen en met de palmtakken. Niets, zegt de psalm, kan ons de overwinning geven. En onze grote sterkte, die we toch niet hebben, het baalt geen held. Maar daar staan ze met de palmtak. En misschien heeft u in uw leven wel eens te vroeg met die palmtak gezwaaid. Omdat u dacht, Hosanna, de zonen Davids, hij is hier. En u vergat dat ten diepste de overwinning daar. Daar ligt. Maar door het geloof zeg ik u vanmorgen. Door het geloof. Wuift u met die palmtak nooit te vroeg. Door het geloof. Zwaait de gelovige nooit te vroeg vanwege de overwinning. Want Zonder het geloof. Moet de strijd, maar in het geloof is de strijd reeds gestreden. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Het is, zegt de Heer Jezus, als een vrouw die bevalt er is denk ik weinig op deze aarde denk ik zomaar in het natuurlijke leven wat tegenstrijdiger is dan een bevalling zo tegenstrijdig van hevige pijn benauwdheid noemt hij het hier verdrukking en te er stond daarna blijdschap U zult bedroefd zijn, discipelen. U zult, u zult wenen, wenend klagen. Maar daarna, blijdschap. Ik schrijf dit u op dat uw blijdschap vervuld zal zijn. Als een vrouw die bevalt. En ook de apostel Paulus schrijft erover als een wereld die als in barensnood is verkerend. Nou, dat is de ervaring van de gelovigen meer en meer. Wat er smakte. Wat een pijn. Maar ik heb de wereld overwonnen. De wereld die u tergt. De wereld die u bespott, Die tegen uw strijdt. Opdat de spanning in uw leven. En de strijd die daardoor ook is gaan woeden van binnen. Nu nog, nu nog, stil. Ik heb dit gezegd, deze dingen, opdat gij in mij vrede hebt. Vrede in Jezus. De buiten is geen vrede. En de buiten is ook alleen maar moedeloosheid. Een onbekeerd mens, ook vanmorgen hier, heb alleen maar reden tot. Moedeloosheid, buiten de Heer Jezus, is alleen maar moedbenemendheid en, en verdriet. Maar alleen door het oog van het geloof. De overwonnen held, het lam van God, staande als geslacht. Hij doet ons overwinnen. De verwinnaar in de strijd en hij geeft zijn volk. Nu en bijna de zegen. En voor u al gelovigen hier vanmorgen. Soms is het aftellen nog even. Toch? Van verlangen. Maar ook vanuit de verdrukking. Zoals die vrouw die dat kind baart. uitziet naar haar verlossing, zo noemen we het ook de verlossing. Nog even, maar het is reeds overwonnen. Vrede in Hem. Amen. Laten we zingen van Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, wel was mijn hoop, mijn moed gebleven. Het zevende vers van Psalm 27. van het koninkrijk en zo ervaren uw kinderen dezelfde hoon en spot om een onderdaan te zijn van u, deze koning Eer dank dat u deze tegenstelling ook geeft in het leven van de gelovigen, laat die tegenstelling maar meer en meer uitkomen dat ze meer en meer in de verdrukking verlangen naar huis En dat ze meer en meer zien als zij verliezen lijden op uw overwinning. Heer u weet wel hoe ze ook hier zijn. Met de slagen en de streamen Van deze tegenwoordige wereld. En u weet wel hoe ze ook dikwijls in al die omstandigheden verzinken en prooi worden voor de duivel en de moed en ontvalt geheel en al. Met al onze bemoedigingen van menselijke makelaar, schieten wij tekort en lossen wij niks op. Maar wij smeken dat u hen, hier in dit woord, hen omhelst en kust door uw liefde. En dat ze ook vertroost zijn. Wij smeken dat u het woord brengt in de harten van uw kinderen. En dat ze ook de krachten doen op alle harten ook. En die... Nog wereld zijn. Dat u laat zien dat uw kinderen een grote erfenis hebben. Dat nu de omstandigheden wel lijken te zijn dat het niet best is misschien om een kind van God te zijn. Maar dat u de druk eens zal verwisselen in geluk. En laat die jaloezie dan uitdrijven tot u. Heren, wij smeken ook dat u ons vanavond nog een keer bijeenbrengt. Van ons is geen verwachting en van ons spreken niet, maar dat u zelf ook, Heer, ons verlangend maakt en dat u gebed geeft en dat we zo samen mogen komen rondom uw woord, om opnieuw uw woord te beluisteren, uw woord van troost in de moeite van het leven. Heere, ga ook met ons tussen de diensten door. Bewaar ons voor wereld. Bekeer ons uit de wereld. En geef ons zicht op de overwinning. In uw naam bidden we dit om Jezus wil. Amen. Psalm 103 vers 7 tot slot. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost. Ooit zijn ontfermend ogen. Het zevende van Psalm 103.